Het IMF, de EU en de Europese Centrale Bank... bekijken op dit moment of Griekenland genoeg doet... om in aanmerking te komen voor een nieuw pakket aan noodleningen. Demissionaire kabinet Rutte kiest voor de harde lijn... en heeft altijd gezegd dat het geduld met Griekenland op is. President Obama heeft voor het eerst iets gezegd... over zijn optreden tijdens het eerste debat met uitdager Mitt Romney. Vriend en vijand waren vorige week verbaasd... over het matte optreden van de president... Tegen de Amerikaanse zender ABC heeft Obama nu ook zelf gezegd dat hij niet tevreden was. Volgens Obama was hij te beleefd. Maar het is moeilijk om maar te blijven zeggen wat u zegt klopt niet. Je valt dan in herhaling, zei Obama. Hij zei ook dat Romney het goed deed en hij slecht. In het volgende debat zal ik actiever zijn, zei de president. Hij sprak verder tegen dat hij het momentum van de verkiezingsrace uit handen heeft gegeven. Komende nacht is er weer een debat dan tussen vicepresident Biden... en de running mate van Romney, Paul Ryan. Die ontmoeting wordt rechtstreeks uitgezonden op journaal 24... vanaf drie uur vannacht. Automobilisten in Groningen staan van alle Nederlandse stadsbewoners... het langst in de file. Ze hebben gemiddeld 20% vertraging, meldt navigatieproducent TomTom. Tom. Op nummer twee en drie van de vertragingsindex staan Den Haag en Rotterdam. Amsterdam is terug te vinden op de vijfde plaats... In Europa is Istanbul de drukste stad, gevolgd door Warschau en Marseille. Steeds vaker worden inwoners van China... Het slachtoffer van gewelddadige gedwongen huisuitzettingen. Volgens Amnesty International zetten lokale overheden... en projectontwikkelaars criminelen in om huizenbezitters weg te jagen... zodat ze nieuwe woonwijken, fabrieken en wegen kunnen bouwen. De Mensenrechtenorganisatie roept de Chinese regering op... om hier een eind aan te maken. Het weer vanmiddag zonnig en droog Er zijn alleen wat stapelwolken en het wordt 15 graden. Vanavond neemt de bewolking toe en komende nacht en morgen regent het. Het wordt ook morgen iets koeler, zo'n 13 graden. En dit is de ANWW verkeersinformatie met 36 files bij elkaar opgeteld 150 kilometer. Nog een paar bijzonderheden. Nog vrij druk op de A1. Nog Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Gooimeer en N Brugge rijdt het langzaam over 12 kilometer. Dat geldt ook voor de A2. Maastricht naar Eindhoven. 8 kilometer langzaam rijden tussen Afrit Buddel en Knopend Leenderheide. Op de A2 vanuit Amsterdam naar Utrecht. Daar is een ongeluk gebeurd bij Knopend Oude Rijn. Daar is de rechterreis ook dicht. En er staat 4 kilometer file. Op de Ring Amsterdam, de A10, is het nog vrij druk. 12 kilometer tussen Knopend Amstel en Westpoort. Er stond een vrachtwagen stil, maar inmiddels zijn alle reisten vrij. A15 richting Nijmegen. Ongeluk bij knopend ressen. Daar zijn twee rijstoken dicht. Er staat een 3-kilometer file. En het is nog vrij druk richting Utrecht op de A28. Daar staat tussen Amersfoort-Vathorst en Amersfoort 8 kilometer. Eva is 5 En dat viert ze. Dus heeft ze zichzelf getrakteerd... op een spectaculaire parachutesprong van 4000 meter. Want vijf jaar zelfstandig ondernemer...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 NOS Radio In Journaal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is vijf minuten over negen. Steeds meer huiseigenaren blijven zitten met een restschuld... door de steeds verder dalende huizenprijzen. Moeten huiseigenaren de pijn uitzitten of is er een andere oplossing? Straks hoogleraar woningmarkt Johan Konijn bij ons. Eerst naar het dopingschandaal rond Lance Armstrong... dat zich opeens wel heel snel heeft uitgebreid. Hij won zeven keer de Tour de France. Maar nu zegt een hele rij van getuigen... dat Armstrong in dat tijd een enorm dopingprogramma runde. Het zou om het meest professionele en succesvolle dopingprogramma... uit de geschiedenis van het wielrennen gaan. Ga naar Frankrijk, naar Parijs, naar correspondent Ron Linker. Ron, hoe is dat aangekomen in het land van de Tour? Nou ja, Marcel, uiteraard is het hier in Frankrijk nieuws, Prominent ook in het nieuws. Uh, het sentiment dat er een beetje uitstraalt als ik probeer alles samen te vatten... is eerder zoiets van zie je wel... ...dan dat men nou geschokt is dat Armstrong doping zou hebben gebruikt. Hè? Je moet niet vergeten dat kranten als uh, L'Equipe bijvoorbeeld in het verleden al uh, uitgebreid hebben bericht over EPO-sporen en Armstrong. Dus dat is geen verrassing. Wel, zoals je zelf ook al zei, hè, de omvang van het schandaal... ...en de geraffineerde manier waarop Armstrong uh, en zijn team volgens het Amerikaanse antidopingagentschap te werk uh, zijn gegaan. Wat moet er uh, volgens media en de Franse Wielerbond met zijn toerzegers gebeuren? Nou, de Franse minister van Sport, Valérie Fougneron, die had al gezegd dat ze vindt dat Armstrong zijn titels uh, zo snel mogelijk moet inleveren. De vraag is wat er daarna gaat gebeuren. Kijk, normaal gesproken krijgt uh, de nummer twee dan via een anti-climax ceremonie alsnog uh, gele truin een bokaal. Maar als je gaat kijken naar de zeven nummers twee achter Armstrong, Jan Ulrich, Alex Thule onder meer... Allemaal renners die veroordeeld zijn voor dopinggebruik. Dus, dus dat zou pijnlijk zijn. Vandaar dat de Franse Wielerbond maar heeft voorgesteld om de uitslag blanco te laten. Dat er geen winnaars zijn tussen 1999 en 2005. Dat is al een hele lange periode. Maar het luister, ontluisterende beeld wat er uit dat rapport naar voren komt... Hè? over het hele wielrennen, maar met name in de Tour. Al die renners die hebben gebruikt, hebben meegedaan, al dan niet verplicht... Terwijl Frankrijk zich opmaakt voor de 100ste Tour de France. Is dit echt een domper op de feestvreugde? Ja, kijk, aan het eind van de maand uh, wordt formeel de route onthuld... van de Tour die eraan komt. Dat doen ze ieder jaar. Normaal gesproken ook een moment waarop de wieler, uh, waar de wielerwereld naar uitkijkt. Hè. Renners weten dan uh, waar ze zich op moeten voorbereiden. Maar ja, uh, wat een mooi mo moment dat had moeten zijn voor die Tour. De honderdste editie dreigt nu compleet overschaduwd te worden... door dat dopingschandaal Armstrong. Het is niet voor het eerst dat Lance Armstrong ook na zijn vertrek... Uh, de Tour overschaduwt bij iedere start. Zeker ook de laatste keer uh, herinneren we ons... dat. Lance en zijn volop in het nieuws zat. Maar in dit geval wordt het wel heel erg pijnlijk. Eind oktober wordt het, uh, het routeschema bekendgemaakt... voor de 100 ste editie van de Tour de France. Ja, het wordt compleet overschaduwd door dit schandaal. Ron Linker in Parijs. Dan naar Shell opnieuw. Over een half uur begint in Den Haag de rechtszaak tegen Shell. U heeft er eerder over kunnen horen vanochtend in het Radio 1-journaal. Milieudefensie en vier Nigeriaanse boeren... beschuldigen Shell van olievervuiling in drie dorpen in Nigeria. De vervuiling zou ontstaan zijn door lekkende pijpleidingen. Volgens Allard Kastelein, directeur Milieu van Shell, treft zijn bedrijf geen blaam. Wij onderhouden de pijpleidinginfrastructuur naar uh, internationale maatstaven en standaarden. De rechtszaak betreft drie lekkages uit de periode 2004-2007. Wij hebben uh, bewijzen, inclusief videomateriaal en certificering... die ondertekend is door de overheid, lokale bewoners en het bedrijf... ...dat die uh, vervuiling der plekken destijds is opgeruimd. Dus op zich begrijpen wij eigenlijk niet zo goed... ...waarom Milieudefensie dit op dit moment uh, aanhangig wil maken. Maar dat willen ze wel en dat gebeurt dus voor de Nederlandse rechter. Daar gaan we over praten met hoogleraar internationaal recht aan de Universiteit van Maastricht, Menno Kamminga. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe bijzonder is dat, meneer Kamminga... ...dat een multinational in het land van herkomst voor de rechter komt... ...terwijl de overtredingen, als ze al zijn gepleegd... Uh, ...ergens anders hebben plaatsgevonden? In Nederland is het voor het eerst dat dat gebeurt. In andere landen is het wel vaker voorgekomen. In de Verenigde Staten zijn er al veel rechtszaken geweest tegen multinationals, ook in Groot-Brittannië. Maar in Nederland is het voor het eerst. En heeft u er een verklaring voor? Waarom is het zo ver gekomen? Waarom heeft de rechtbank dit ontvankelijk verklaard? Um, ja, het, het, het, het gaat natuurlijk tegen, zaak tegen de tegen Shell, die zijn moedermaatschappij hier in Den Haag heeft ge, gevestigd. En uh, het argument is natuurlijk dat Shell uh, de verantwoordelijkheid heeft... om ook uh, zijn gedraging in het buitenland om die goed uh, in de hand te houden. En dus ook aansprakelijk kan worden gesteld wanneer uh, het misgaat. Wat zou de uh, betekenis kunnen zijn voor toekomstige rechtszaken? Of is dat geheel afhankelijk van uiteindelijk de uitspraak? Nee, eigenlijk... Is voor mij het belangrijkste deel heeft al plaatsgevonden. En dat is namelijk dat de, de Haagse rechter überhaupt uh, bereid is om, om dit geschil te behandelen. Uh -huh. uh, dat is een, een bijzonder belangrijk uh, precedent. Dus onafhankelijk van hoe de zaak nu afloopt. Uh, die, die beslissing die staat. En dat betekent dus dat in de toekomst uh, ook uh, andere bedrijven die in Nederland gevestigd zijn uh, het risico lopen dat ze in Nederland voor de rechter worden gedaagd door de slachtoffers van hun gedragingen in het buitenland. Maar zou dat niet juist toenemen als um, de rechter vindt uiteindelijk dat uh, Shell, uh, de Nigeriaanse boeren moet. Met, uh, de schade moet vergoeden. Bijvoorbeeld als de, als de boeren winnen in deze zaak. Denkt u niet dat er dan zeker, nog veel meer. Het, dat zou het allerbeste zijn, uh, vanuit het hoogpunt van van de president. Uh, maar, maar nogmaals, uh, het feit dat het überhaupt mogelijk is... dit soort ja. zaken te beginnen, is denk ik al heel belangrijk voor een, een, een land als Nederland. Daar hebben je nogal wat multinationals uh, die een vestiging hier hebben. Hè. Ik, denk, ik, ik, ik zou ook hopen dat er een zekere preventieve werking van uitgaat. Doordat bedrijven weten dat ze ook via uh, de rechter in Nederland... op de vingers worden ge gekeken. Maar meneer Kammer, is het toch niet raar? Want het bedrijf heeft hier dus niet die overtredingen begaan. Al zal zijn begaan. Dat, dat dat klopt, maar het, het, het gaat dus om overtredingen begaan door Shell Nigeria... de, de Nigeriaanse dochtermaatschappij van Shell... Hm. Uh, maar ook door de moedermaatschappij uh, die natuurlijk de verantwoordelijkheid heeft... om ervoor te zorgen dat uh, zo'n dochter zich, uh, zich netjes gedraagt. Dus het is wel degelijk een gedeelde verantwoordelijkheid. Maar hoe, hoe kan de rechter dan beoordelen of er inderdaad... of, of Shell aan zijn verantwoordelijkheden uh, heeft voldaan? Uh, of de Nigeriaanse boeren de waarheid spreken? Dat is ook lastig. De bewijslast is uh, absoluut uh, ingewikkeld in dit soort zaken. En uh, Milieudefensie heeft ook uh, geprobeerd om Shell uh, toe te dwingen om, uh, om bewijs, intern bewijs uh, over, te, uh, over te leveren aan de, aan, aan de rechter. Uh, maar, maar dat is, dat is lastig, uh, want, want Shell zegt natuurlijk van ja... Um sabotage en uh, we hebben gedaan wat, wat, wat we konden. Uh, ja, en de boeren maar, zeggen uh, dat heeft u niet gedaan, dus dan moet de rechter daar maar uit zien ja, te komen. Dat is lastig voor ja. een Nederlandse rechter om, om zich een, een beeld te vormen van wat er zich in een ver land precies heeft afgespeeld. En dat is, dat is inderdaad lastig. Waar gaat, u, waar gaat de rechter zich dan op baseren, denkt u? Gaat hij daar bijvoorbeeld nog naartoe? Nou, gelukkig zijn er veel deskundige onderzoeken hebben plaatsgevonden. Waaronder door de Verenigde Naties, een zeer gezaghebbend rapport. En ja, daar, daar zal de rechter zich dus op moeten baseren, op deskundige rapporten van anderen. Ik denk niet dat de rechter zelf gaat kijken in Nigeria. Dat is wel in strafzaken gebeurd tot nu toe, maar niet is zo'n civiele zaak. Goed. Meneer Kamminga, we gaan het met belangstelling volgen. En zoals u zegt, het kan de nodige gevolgen hebben. Menno Kamminga, dank u wel voor uw toelichting. Dan naar het boek dat al tot veel discussie leidde. Eh, naar de vraag of de film dat ook zal doen. Want vanaf vandaag is hier te zien. Alleen maar nette mensen. Naar de gelijknamige roman van Robert Vuijsje. Een boek vol clichés over Joden, zwarte, Marokkanen en Blanken. Jeroen de Jager was gisteravond bij de publiekspremière in de Amsterdamse Belmer, Waar de film zich voor een groot deel ook afspeelt. Yes sir, Catniks Radio, your connection to Real Music. Speciaal voor deze publiekspremière hier in de Belmer is er ook een lokaal uh, station hier neergestreken, een radiostation. Bij de première van alleen maar nette mensen. Maar wat jij wilt uit over die film kan het natuurlijk gewoon. Kom gewoon naar de microfoon, praat gewoon met ons mee. Dus, hij is Oké, als je een cijfer moest geven tussen de 1 dus de en de 10, wat zou je geven? Okay. En rond de hele film wordt een enorme publiekscampagne opgezet. Gisteravond ging die in première in twaalf bioscopen. En al die bioscopen was er wel iets te doen. Wat we ook wilden doen is een uh, brede landelijke première. Niet alleen een première in Amsterdam, wat eigenlijk heel gebruikelijk is. Maar een première voor het publiek in het hele land. Zodat eigenlijk uh, de, première, of de film breed uh, in de aandacht is komen te staan in meerdere steden. Uh, sorry, uh, kunt u nog heel even wachten voordat u dus al... Uh... Je komt voor de film. Het gaat fantastisch. Je hebt je ingeschreven voor een studie. Ik ben in love. In love? Ja. Op wie als ik vragen mag? Rwanda. Rwanda. Rwanda? Rwanda. Rwanda? Ze is 23 en ze heeft uh, twee kinderen. Ro Rwanda, is dat een Hollandse naam? Even kort het verhaal. Uh, het gaat over David Samuels hoofdpersoon. Dat is een uh, jongen uit een intellectueel Joods gezin. Uit Amsterdam-Zuid, chique buurt. Uh, wordt vaak voor Marokkaan aangezien. En David is een man met een opmerkelijk verlangen. Hij wil namelijk een lekkere chick vinden met grote tieten en dikke billen. Zijn ouders en vrienden die verklaren hem voor gek. Maar David die zet zijn zoektocht gewoon door. En dat leidt hem natuurlijk naar de maar Waar hij een aantal wilde avonturen meemaakt en uiteindelijk misschien wel bedrogen uit lijkt te komen. Zal David, dat is de vraag, zijn donkere, grote seksgodin vinden? Beloof je dat je nooit tegen me gaat liegen? Ja, ik ben jood. Joodse mensen liegen niet. Die opa van Joffrey die was ook joods. Maar wat Joffrey me allemaal geflikt heeft, zowel Fionmara als Jennifer, als Kim Lido, die hij mee eens vreemd gegaan. Het boek van Robert Vuijsje riep ook al controversiële reacties op, kun je zeggen. Uh, het boek zou te stereotyp zijn, te veel clichés zouden er erin zitten. En die reacties roept ook deze film weer op. Nou, we zijn hier al over en weer aan het discussiëren. Want ik vind, Ja, nou, ik vind toch wel dat de Surinamers zo zijn neergezet alsof wij net als met een string boven je kant zo lopen. Dat het niet iedereen doet zo. En het is ook niet. Ik vind toch dat het een beetje een verkeerd beeld heeft afgegeven van Surinamers. Ik vind die film heel mooi, komisch. Want iedereen is neergehaald: de Surinamers, de Blanken, zeg maar. En de Joden, de Marokkanen. Ik vind het gewoon een komische film. Als u als Blanke dan zou komen. En je weet niets van de Surinaamse cultuur, nou dan zou je denk ik niet meer naar de bel komen. Het, wordt, het bevestigt maar het stereotype van de Suriname. Dat vind ik, dat vind ik gewoon jammer. Een hele leuke film. Ja? Ja. Vond je dat leuk aan? Uh, dat heel herkenbaar is. Wat was er herkenbaar? Je hebt een Surinaamse vriend? Klopt, ja. Dus uh, eigenlijk alles, uh, ja, alle vooroordelen die, uh, ja, die, die, die kloppen wel. En wat zijn de vooroordelen dan die zo goed kloppen? Nou, onder andere dat ze, dat ze baden en zo heel veel. Dat merk ik ook wel bij mijn vriendje. Nu ga je vertellen dat Rwanda je enige chick is. Ja, Rwanda is mijn enige chick. Alleen maar net de mensen vanaf vandaag te zien in de bioscoop. Je verkoopt je huis, maar voor minder dan wat je bij de bank hebt geleend. En dan heb je een probleem. En er zijn steeds meer mensen met zo'n probleem. Hoort u zo meer over? Eerste verkeersinformatie bij de ANWB. John Hoka. 39 files goed voor 130 kilometer. Drukte neemt langzaam af. Nog een paar opvallende files op de A2 Amsterdam naar Utrecht. 5 kilometer bij Knopend Oude Rijn aan ongeluk. Daar is de rechter rijstok ook dicht. Nog vrij druk op de A9 richting Amstelveen. 8 kilometer tussen Beverwijk Oost en Knopend Raasdorp. Dat geldt ook voor de Ring Amsterdam, de A10. Daar rijdt het langzaam over 10 kilometer. Tussen Knopend Watergasmeer en Oostorp. En op de A15 richting Nijmegen. Daar staat 2 kilometer bij Rissem door een ongeluk. En daar zijn twee rijstroken dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Van Antwerpen tot Zottergem, van Charlois tot Brussel. Zondag zijn er gemeenteraadsverkiezingen in België. En dus wordt er in ieder dorp, iedere stad campagne gevoerd. Over kleine, maar erg beladen onderwerpen soms. Correspondent Joris van Poppel ging naar Mechelen. De toren van de kathedraal van Mechelen... Zo hoog dat je hem tot in Brussel en Antwerpen kunt zien. En bovenop die toren de kwestie. De kwestie die de Mechelaars in zijn greep houdt. Het probleem is dat op die toren um, twee vlaggen hangen. De Mechelse vlag en de Vlaamse leeuw, Maar geen Belgische vlag en geen Europese vlag. En wij zouden heel graag zien dat die Belgische vlag op die toren komen. Mario van Essen voert campagne om de Belgische vlag terug op de toren te krijgen... Tot 2000 hing er een, vlag, een Belgische vlag op de toren. Het was een ander stadsbestuur natuurlijk. En met het nieuwe stadsbestuur, met de nieuwe burgemeester en de nieuwe coalitie, is die vlag eraf gehaald. Hoe erg is dat? Dat is erg omdat wij zo niet laten merken dat wij fier zijn op ons land, waar we best fier kunnen op zijn. In België, dat is een succesverhaal. De Mechelse vlaggenkwestie. Het is natuurlijk maar een kleine zaak, maar wel typisch Belgisch. De Vlaams-nationalisten, die het ook hier in Mechelen bijzonder goed doen... willen, koste wat kost, vermijden dat de Belgische vlag weer wordt gehesen. Wel, als Vlaams-nationalist heb ik weinig affiniteit met die Belgische vlag of met België. Lijsttrekker Mark Hendricks van de Vlaams-nationalisten is voor de Vlaamse vlag. We zijn een vieren, trotse natie in wording... En we zijn vier op onze, op onze vlag, we zijn vier op, op ons landje, we zijn vier op onze bevolking en op onze gemeenschap. En België, ja goed, dat is eigenlijk een overblijfsel uit het verleden. U zegt vier op ons landje, maar Vlaanderen is geen land. En België is wel een land. Kunt u niet een klein beetje trots zijn op België? Maar kijk, uh, België is een land inderdaad. Uh, iets of wat kunstmatig zoals u weet. Maar uh, wij, wij zijn niet tegen het feit dat die Belgische vlag... Uh, om, een, uh, om de zoveel weken een keer op de toren wappert, want dat gebeurt. Maar niet permanent? Maar niet permanent. Het is de Vlaamse gemeenschap die alles subsidieert wat betreft die toren. En de Doors in de Mechelaar heeft het liefst dat die Vlaamse en die Mechelse vlag daar hangt. Stel u wordt burgemeester, wat gaat u doen met de Belgische vlag in Mechelen? Ik uh, moet dan de Belgische vlag wapperen op uh, bepaalde dagen volgens het protocol. En dat zal ik ook doen. Maar, maar met een beetje tegenzin? Met een beetje tegenzin, klopt. Er is een souvenirwinkel aan de voet van de toren. Het Mechels souvenirke heet het. En er hangen buiten allemaal vlaggen. Heeft u ook nog Belgische vlaggen? Want die zie ik er niet tussen hangen. Ik heb geen Belgische vlaggen niet meer. Want... U bent tegen Belgische vlaggen ook? Nee, ik ben niet tegen Belgische vlaggen. Ik heb ze allemaal verkocht. Zijn ze zo populair? Uh, zij waren zo populair, want we hebben een heel seizoen uh, van alle sportevenementen gehad. En de Belgische vlag is meegegaan. Hierboven op de toren mag geen Belgische vlag hangen. Wat vindt u daarvan? Ik vind het erg. Ik vind het heel erg. Waarom? Nou, wij zijn een Belgische natie. Wij zijn een land. Of dat dat nu een Vlaamstalig deel is... of een Fransstalig deel... of een Duitsstalig deel. Wij vormen wel een geheel. Zondag zijn de gemeenteraadsverkiezingen in België. En dan kunnen de Mechelaars en de Belgen kiezen. Willen ze liever de Belgische vlag of de Vlaamse? Joris van Poppel... Vanuit Mechelen, houd het voor u in de gaten. Acht minuten voor half tien. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. We gaan het nog maar even over de huizenmarkt hebben. Want steeds meer huiseigenaren zien door die ingestorte markt... en de alsmaar dalende huizenprijzen... de waarde van hun huis onder hun hypotheekschuld zakken. Dat heet onder water staan. Je huis is dan minder waard dan de schuld die je bij de bank hebt. Restschuld heet dat dan weer. En dat geldt met name voor mensen die in de hyperhuizenmarkt... van voor de financiële crisis hun huis hebben gekocht. Daar gaan we over praten met hoogleraar woningmarkt... van de Universiteit van Amsterdam, Johan Konijn. Goedemorgen. Goedemorgen. Meneer Konijn, hoe groot is dit probleem? Het is groot en het groeit, het probleem. Op dit moment is naar schatting... Uh, een aantal van 700.000 huishoudens onder water... Ja, en die hebben dus hun huis te duur gekocht. Hadden ze dat niet kunnen weten? Ja, nou ik, dat is lastig. Uh, we <laughs> hebben natuurlijk voor 2008... Ja, vonden zij ook. Ja, ja, voor 2008 heeft niemand voorzien... dat we nu met zo'n enorme prijsdaling uh, zouden te maken krijgen. En uh, we leefden ook in een wat optimistische bui... dat wij uh, met z'n allen uh, een grote hypotheek namen... vaak meer dan de waarde van de woning... Dat was toen ook uh, gebruikelijk. En daar uh, plukken we nu de wrange vruchten van. Ja, wrange vruchten, zegt u. Want is het een groot probleem? Wat, wat, kan bijvoorbeeld die restschuld um, nou ja, zeg maar even niet meer gefinancierd worden bij volgend huis? In de hypotheek? Ja, ja, kijk, als de bewoner blijft zitten in de woning is het over het algemeen geen probleem. Uh, dan is het wel een vervelend gevoel dat je een hogere schuld hebt dan de waarde van de woning. Maar uh, stilzitten uh, betekent uh, de tijd uitzitten en uh, dan valt het wel mee in de praktijk. Mm -hmm. Het is vooral een probleem wanneer je om wat voor redenen ook genoodzaakt bent om te verhuizen of wil verhuizen. Dat kan gedwongen zijn, dat kan een vrije keuze zijn. Maar dan word je geconfronteerd met het feit dat banken over het algemeen niet bereid zijn om de restschuld mee te financieren. Mm -hmm. En dat betekent dat je klem zit. Hoe bedoelt u klem zit? Dan kun je geen huis kopen? Nee, dan kun je geen huis kopen. De meeste mensen hebben niet het spaargeld om die restschuld uh, te kunnen uh, wegwerken. Uh, de bank wil het niet financieren. En dan kun je niet verhuizen. Ook als je inkomen hoog is, dat maakt er niet zoveel uit. De bank financiert de restschuld niet. En is het dan zo erg dat je... Want u zegt, dan zitten mensen dus persoonlijk klem. Zet het de woningmarkt ook nog verder vast? Ja, want dat heeft dan ook weer uitstraling op het functioneren van de woningmarkt. Uh, als gevolg hiervan is er minder doorstroming omdat ja, een groot deel nu blijft zitten door die restschuld. En doordat er minder doorstroming is, krijg je ook weer een verdere prijsdaling. Ja. Hoeveel, om, meneer Konijn, om hoeveel geld gaat het? Ja, dat is lastig zeggen, dat hangt natuurlijk van het huis af. Maar eh, gemiddeld, kunt u daar iets over zeggen? Het gemiddelde ligt ongeveer, maar dan moet ik even uh, een schatting maken: zo rond de 50.000 euro per woning. Ja. Maar zou een bank daar niet overheen moeten stappen? Want die hebben de, daar stond er tenslotte toch ook aan meegewerkt. Ja, en de banken mogen het ook, want de gedragscode die de banken hebben... die staat het ook toe om restschuld mee te financieren. Aha, maar ze doen het niet? Ze doen het niet. En ik vind ook dat als het inkomen voldoende ruimte biedt... om ook uh, de hypotheek plus restschuld te kunnen betalen... lijkt mij dat de banken daartoe over zouden moeten gaan... om te voorkomen dat het van kwaad naar erger gaat op de woningmarkt. Ziet u, euh, meneer Cornijn, of, of heeft u advies, laat ik het zomaar formuleren... voor uh, de partijen die op dit moment bezig zijn met het formeren van een uh, regering... PvdA en VVD. Um, waar, waar ziet u mogelijkheden om die woningmarkt en mensen met een restschuld te helpen? Nou, als het gaat om, om, om de restschuld... Uh, dan is het eigenlijk de enige aanbeveling die, uh, die ik zou kunnen formuleren... dat de banken uh, niet zo terughoudend zijn... en wat uh, gemakkelijker de restschuld mee financieren als het inkomen, want dat is wel een belangrijke eh, randvoorwaarde... als het inkomen daarvoor de mogelijkheden biedt. Mm -hmm. En op andere vlakken? Als we het hebben over bijvoorbeeld hypotheekrenteaftrek? Ja, dan praat je over het functioneren van de hele woningmarkt. Ja, en dan, daar uh, is het uh, uiteindelijk ontstaan, hè? Ja, probleem de van de zeker, uit, uiteindelijk moeten we naar een systeem toe... waarbij uh, uh, het niet meer zo wordt gestimuleerd om je schulden maximaal te laten zijn. We hebben een systeem gehad met hypotheekrenteaftrek... Die iedereen ertoe aanzetten om zoveel mogelijk hypotheek te nemen. Uh -huh. en, en daarvan uh, zien we nu de, de, de vervelende consequenties. En uh, ik zou dus ook aanraden uh, aan de coalitiepartijen om een uh, systeem te ontwikkelen waarbij dat niet meer het geval is. Waarbij de hypotheekrenteaftrek uh, verminderd wordt en niet meer echt stimuleert om maximale schulden erop na te houden. Johan Konijn, Rogera Woningmarkt in Amsterdam. Dank u wel, meneer Konijn. Graag gedaan. Het Lauwman Museum in Den Haag heeft al 250 heel bijzondere automobielen. Maar zilverpfeilen die hadden ze nog niet. Legendarische raceauto's van Mercedes staan er de komende weken te pronken. Als je het eenmaal gehoord hebt, vergeet je het nooit meer. En als je het nog nooit gehoord hebt, weet je het ooit een keer graag horen. We zien hem mooi. Het is bijna Tchaikovsky, hè? Chopin. Dat is mooier dan een concert. Dit zijn absoluut de iconen van de Duitse autosportgeschiedenis, maar zelfs van Europa. Het zijn baanbrekende racewagens, maar ook de vormgeving is waanzinnig mooi. Ronald Kooijman, directeur van het Lauwman Museum. Die body, dat is bijna een sculptuur. Ja, dat zegt u terwijl het doek er nog op ligt. Ja, ik heb me zonder doek al gezien. Vanaf 10 uur gaat het doek eraf. En u heeft me aangeraakt, hè? Ja, ik heb me zelfs naar binnen geduwd. De auto's reden op een evenement in Engeland. En ik heb simpelweg gevraagd, mogen we die auto's lenen? Als ze vanuit Engeland naar stoel kan gaan, dan komen ze eigenlijk bijna voorbij Den Haag. We zijn ook echt apentrost dat het gelukt is. Sinds meer dan vier decennia zijn die namen Daimler en Benz met de ontwikkeling des autorennsports ontrennbaar verbonden. We luisteren nu naar de opmaat van een Grand Prix uit de 57 kilo formule. Die gestart is in 1934. Om de Grand Prix-racerij weer wat interessanter te maken. Het was in de jaren daarvoor een beetje een rommeltje geweest. En men vond de tijd aangebroken om de Grand Prix-wereld nieuw leven in te blazen. En daartoe is die 750-kilo-formule eh, in het leven geroepen. De 750-kilo-formule? Ja, het was de bedoeling dat auto's die meededen bij die races... vooraf niet meer mochten wegen dan 750 kilo. Er de, deden diverse auto's mee, waaronder Mercedes-Benz en Auto-Union... Alfa Romeo en in mindere mate Maserati. Maar het geluid hier is de begin van de Grand Prix. Men wilde gewoon wat meer eenheid in de Grand Prix-auto's hebben. Uniformiteit, als het ware. Formule 1, avant la lettre. Zoiets. Peter Helbach, vrijwilliger in het Lauwman Museum... met een passie voor autosport. Het museum is mooi, maar de racers zijn het mooiste dan allemaal. Het is nu heel verleidelijk hè, om die doeken, die zwarte doeken... een klein beetje opzij te duwen. Ja, maar dan weet ik niet of ik nog vrijwilliger ben. Maar kriebelt wel, hè? <laughs> Dit is, dit is voor de liefhebbers is dit bijna het mooiste wat er is. Werden die nieuwe renwagen halen? Wat man van ihnen erwartet? De zilverpfeilen. Caracciola gaat als eerste op die strekken. Of in Engels de Silver Arrows. Die veranderden het gezicht van de autosport. Helemaal waar. Bij het verschijnen waren ze een revolutie en in de zes jaar dat ze in totaal over de circuits geraast hebben in Europa hebben ze het aangezicht van de racerij letterlijk en figuurlijk compleet veranderd. Een groothart was waarschijnlijk een van de grootste vereisten om in deze auto's te rijden. Zeker als je weet dat deze auto aerodynamisch niet helemaal perfect was. Bij hoge snelheden had de neus de neiging om een beetje omhoog te komen. Dus echt sturen kon je met die snelheid ook niet echt. voor Mercedes-Benz, Herman Lang, Tripolis op het snelste rennen der wereld. Zilberpveilen en het uh, Lauwman Museum in Den Haag nog te zien tot 6 januari. En wilt u er niet naartoe, kijk dan op de website nos.nl. Tot zover het... Uh... NOS Radio 1 Journaal voor dit moment. Ik wens u nog een hele fijne dag. Onder andere bij collega Sven Kokkelman. Sven, goedemorgen. Dag graag goedemorgen. Wat heb jij in je programma? Ja, de opscheffer, de oud-secretaris-generaal van de NAVO waarschuwt de heren Rutte en Samson die aan het onderhandelen zijn niet verder bezuinigen op defensie. Want, ja, want ga ik hem vragen. De sfeer op de werkvloer heeft te lijden onder de crisis niet alleen tussen werkgevers en werknemers, maar ook tussen werknemers onderling. Pesten, roddelen en onderlinge competitie nemen nee, toe. Ja, en een Spaanse burgemeester heeft een bijzondere manier gevonden om de armste inwoners van zijn gemeente van te voorzien. Hij plundert de supermarkt. Dat en meer zometeen bij de KRO. Eerst nu het nieuws van 1 over half 10. Iris Dorald Mechts. Radio 1. Het NOS-journaal. Het IMF wil Griekenland twee jaar extra de tijd geven voor het doorvoeren van economische hervormingen. Dat zei IMF-directeur Lagarde aan de vooravond van de jaarvergadering van het IMF en de Wereldbank. Het Internationaal Monetair Fonds pleitte eerder ook voor meer tijd voor Spanje en Portugal.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 nummer 2 en 3 van de vertragingsindex staan Den Haag en Rotterdam. En over Den Haag en Rotterdam gesproken in die regio's. En op de zuid hollandse eilanden zijn de publieke radiozenders... momenteel niet of slecht te ontvangen via de FM. Er is een storing in de zendmast in Rotterdam. Ook de regionale zenders RTV Rijnmond en Omroep West hebben er last van. Radio 1 tot en met 4 die kunnen in het Zuidwesten... en de rest van het land natuurlijk wel beluisterd worden via de kabel of internet. Het zijn de hoofdpunten van het nieuws. En dit is de ANWW-verkeersinformatie. Er staat in totaal nog 100 kilometer file. Nog een paar opvallende op de A2 vanuit Amsterdam naar Utrecht. Er staat tussen Breukelen en Kloopend Oude Rijn 6 kilometer na een ongeluk. Inmiddels zijn alle reisdoken weer vrijgegeven. Op de A9 richting Amstelveen is zojuist een ongeluk gebeurd bij Badhoevedorp. Daar is de linkerreis ook dicht er staat nog 9 kilometer file. En nog vrijdruk op de ring Amsterdam, de A10. Daar staat tussen Schellingwouden en de Nieuwe meer 11 kilometer.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 Extra bezuinigingen op defensie zijn onmogelijk, waarschuwt voormalig secretaris-generaal van de NAVO, Jaap de Hoop Scheffer. Crisis, verziekte de sfeer op de werkvloer, Spaanse burgemeester plundert supermarkten om de armen te voeden... en het ochtendumeur van Henk Spaan, het is drie over half tien, dit is de KRO met Goedemorgen Nederland. Arm van Attenveld is vanochtend in Hilversum, omdoek. In de wondere wereld van de motorfiets. Oké, okay, dat horen we zometeen dus. Volgens ons op Twitter, hashtag GML Radio. Reacties en vragen kunt u ook kwijt op goedemorgennederland.nl Nog meer bezuinigingen op Defensie en we zakken door de bodem... zegt Jaap de Hoop voormalig secretaris-generaal uh, van de NAVO. Meneer de Hoop Scheffer, goedemorgen. Goeiemorgen. Uh, wat bedoelt u eigenlijk precies met dan zakken we door de bodem? Nou, dan nadert het moment dat je nauwelijks nog van een serieuze krijgsmacht kunt spreken, die de taken kan aanvatten waarvoor wij een krijgsmacht hebben. En dat zijn er heel veel in buitenland, in het binnenland, bij rampenbestrijding. Operaties zoals in Afghanistan, bestrijding van piraterij. Er komt eens een eind aan, en dat eind is er nu, wat mij betreft. Ja. Maar daar denkt Diederik Samson van de Partij van de Arbeid... die nu zit op de handel over een nieuw kabinetsakkoord, een regeerakkoord... die denkt er anders over, want in zijn verkiezingsprogramma staat... er kan best nog een miljard af, want we kunnen echt wel beter en meer gaan samenwerken. Ja, en ik hoop dat de heren Rutte en Samson van dat idee van meneer Samson terug zullen komen. Ik ken de Partij van de Arbeid, als een partij die in een langjarige internationale traditie staat die altijd aanwezig was, politiek, wanneer het ging om inzet van de krijgsmacht over de grenzen, uh, die zeer hecht aan de bescherming van de internationale rechtsorde, wat in uh, artikel 97 van onze grondwet staat. Dus ik zou, zeggen tegen, ik zou willen zeggen tegen de beide heren, Rutte en, en, en, en Samson, de VVD uh, is iets uh, meer zuiver op de graad financieel dan de Partij van de Arbeid op dit moment. Uh, zorg dat je een einde maakt aan de bezuinigingen, sterker nog, uh, zorg dat er geld bijkomt voor Defensie. Hoeveel? Nou, ik, ik zou willen beginnen met, uh, met zo'n miljard uh, erbij te plussen. Uh, dat is het miljard dat is afgegaan in de vorige coalitie wat minister Hillen voor zijn kies heeft gekregen. Uh, dus dat, lijkt mij een, uh, dat zou mij een aardig begin lijken als ik zie hoe ja. er uh, vele, vele jaren, eigenlijk sinds 1990, op die kruismat is, bezu is bezuinigd. Ja. ja, maar dat is natuurlijk uh, een vrij onmogelijke opgave. Ik bedoel, dat, dat, dat kunt u wel zeggen, maar de kans dat dat gebeurt is heel klein, toch? Nou, ik uh, roep de heren op om dat, om dat wel te doen. Uh, er is een uitstekend rapport uitgekomen, nog niet zo lang geleden, van Rob de Wijk en zijn uh, center uh, in Den Haag. Die is uh, heel zorgvuldig en zuiver is uitgerekend. Uh, wat, wat eigenlijk de netto waarde van een krijgsmacht is. Uh, het Centraal Planbureau in Nederland zegt altijd, wij kunnen dat niet in geld uitdrukken. Als u zich realiseert dat het omvaren van één schip om piraten te ontlopen 150.000 euro kost. Nou, vermelden formele dat maar met een factor X of Y. Uh, dat is al een mooi voorbeeld uh, wat de Koninklijke Marine in dit opzicht met andere marines samen doet voor piraterijbestrijding. En een voorbeeld van het feit dat je wel degelijk defensie in harde euro's kunt uitdrukken. Denk even aan uh, research en development onderzoek en ontwikkeling. Denk aan de Nederlandse industrie, hoeveel banen daarmee geschapen worden. Met andere woorden, uh, er moet geld bij. Uh, ik zeg ik zeg daarbij vanuit mijn langjarige ervaring uh, dat ook de Nederlandse positie in het buitenland, dat vind ik nog een van de meer ernstige effecten, wordt aangetast uh, op het moment dat Nederland uh, uh, als een, een free rider, zoals de Engelsen dat noemen, gaat worden beschouwd op defensiegebied. Namelijk dat we niet meer serieus meedoen. En dat dreigt. En is dat erg als we niet meer serieus meedoen? Ja, dat is erg, want dan wordt ook op andere terreinen, zo zit het internationaal systeem in elkaar, wordt er niet meer naar Nederland geluisterd. Uh, dat, is, dat is een subtiel spel hoe serieus wordt Nederland genomen. Zolang Nederland in Oerusgan met de krijgsmacht meedeed op een voortreffelijke manier, werd Nederland ook op vele andere politieke dossiers, zoals dat heet, serieus genomen. Nederland schoof aan bij de G20. Ja. Ik ben ervan overtuigd uh, dat het vertrek uit heeft bijgedragen aan het feit dat, uh, J. Rutte niet meer mag aanschuiven bij de G20. Dus je internationale positie, ja. benoemingen van Nederlanders op internationale functies, de mate waarin naar je geluisterd wordt, wel degelijk samenhangt met, met het antwoord op de vraag hoe serieus neemt Nederland zijn eigen krijgsmacht nog neemt. Ja, dat is ook van uh, belang voor uh, het bedrijfsleven in het buitenland van Nederland, nee, ja. hoor ik mensen altijd zeggen. Uh, maar kunt u dat toch eens uitleggen? Want er zijn toch ook hele volksstammen die zeggen ja, daar schuift hij niet aan bij die G20, het scheelt hem meer een reis, dan kan hij gewoon lekker in Nederland in een torentje blijven zitten en daar zijn werk doen. Maar als je als Nederland, als land met een zeer open economie, met de internationale traditie, als zestiende economie van de wereld, wilt meedoen in de wereld... ...dan is dat helemaal geen optie om te zeggen, wat kan mij dat nou schelen? Nederland praat daar niet mee. Ik geef u een voorbeeld uit mijn NAVO-tijd. Nederland was in Oegelsgan en als premier Balkan en de aanschoof aan de NAVO-tafel had ik geen enkel probleem als voorzitter om hem eh, als nummer vijf of 6 van die club van 28 het woord te geven. Eh, daar keek niemand raar van op. Dan luistert men nog, dan hoor je bij de grote, dan wordt er naar je stem geluisterd. Eh, en, en, en nu is dat niet meer zo, want Nederland doet niet meer mee in Oersland. Dat hangt dus allemaal met elkaar samen. En dat geldt ook voor de positie van het internationaal bedrijfsleven. Ja. Dat geldt ook voor, eh, eh, om maar eens een binnenlandspunt te noemen, de mate waarin een krijgsmacht ingezet kan worden bij bestrijdingen van grote rampen. Ja. Als we zo verder gaan, dan, kan, dan kunnen dat soort dingen op een bepaald moment niet meer. En nee. ik verbaas mij er altijd over dat wanneer er over ontslagen in het bedrijfsleven wordt gesproken... ...fantastisch dat minister Verhagen en meneer Van der Leeg de netkaar hebben gered, dan... ...is het land terecht uh, uh, in oproer over banenverlies. Ja. Als er tientallen jaren op defensie wordt bezorgd... ...waar duizenden banen verloren gaan, dan hoor ik daar niemand over. Nee. Goed, even nog terug naar uw tijd als uh, secretaris-generaal van de NAVO. Uh, want er is een NAVO-handvest. Uh, namelijk artikel 5 staat daarin. En nu weer actueel met Turkije en Syrië. Um, um, stel nou dat Nederland verder gaat bezuinigen... Uh, dan is, en wij krijgen ooit te maken met geweld... of wij moeten een bijdrage leveren aan de verdediging van het bondgenootschap. Kan dat dan nog? Dat zal dan reuze moeilijk worden, laat ik eens het concrete voorbeeld nemen, zeer omstreden in Nederland, van de vervanging van de F-16 door mogelijk de ISF. Ja. Indien de Nederlandse luchtmacht zou moeten worden ingezet, zoals is ingezet boven Libië, nog niet zo vreselijk lang geleden. Ja. En er zou inderdaad, uh, en dat is natuurlijk niet geheel denkbeeldig, een beroep worden gedaan door bijvoorbeeld Turkije op artikel 5. Dan zou Nederland gevraagd worden om mee te doen. Dan willen u en ik toch, meneer Kokkelman, dat allereerst onze vliegers met het allerbeste van het beste materieel worden uitgezonden. Zij gaan het gevaar in namens ons. Dan zou je toch willen dat Nederland kan meedoen. En als Nederland dan zou zeggen, ja sorry, dat kunnen wij niet meer. Want we hebben te weinig luchtwaardige F-16's over. Dan zal ik u zeggen dat dat buitengewoon negatief uitwerkt op de internationale positie van Nederland. En ja. dat het bedrijfsleven dat merkt. En dat dat in brede zin ja. uh, wordt opgemerkt. En, en, en, en zulk gedrag niet wordt aanvaard. Maar, niet wordt dan de, maar dan zeggen de meer linkse partijen in de Kamer. En dan gaan we toch meer samenwerken met andere landen die die vliegtuigen ook hebben. Bijvoorbeeld in Groot-Brittannië. Here. yeah. Maar dat, dat is een ander misverstand uh, wat, wat uh, bij diegenen die dat zeggen dan, uh, dan heerst. Want je kunt natuurlijk, en je moet ook meer Europees samenwerken. Dat is essentieel. Want de Amerikanen gaan zich echt meer en meer op Azië richten. Dus Europa, de Europese defensie. Ik ben er een zeer groot voorstander van, zal van de grond moeten komen. Maar je kunt natuurlijk niet tegen Europese partners zeggen: Wij bezuinigen. Wij schaffen onze tanks af. Wij vervangen onze F-16's in de luchtmacht niet. Willen jullie een aantal taken van ons overnemen? Wij willen graag met jullie samenwerken. Zo werkt dat niet. Je moet een serieuze inbreng hebben. Ja. En als Nederland niks te bieden heeft, dan komt er natuurlijk van die samenwerking ook niks terecht. Nee, dus dat is een onzin argument. Ik vind dat, een, ik vind dat echt een absurd argument, ja. ja. Dan zegt u eigenlijk dat die Diederik Samson er de ballen verstand van heeft, om het maar heel plat te zeggen. Nou, laat ik het zo zeggen. Ik vind uh, het, het, het, de, de inzet van de Partij van de Arbeid om weer anderhalf miljard op defensie uh, te bezuinigen, vind ik volstrekt onverantwoord. Um, is er een mogelijkheid eigenlijk ook dat uh, Nederland niet alleen uh, economische en uh, diplomatieke schade oploopt, maar dat ze uh, binnen het NAVO-bondgenootschap ook zeggen van joh, zoek het voor het dan zelf. maar uit. Met andere woorden, dat we, dat we ook uit het bondgenootschap kunnen worden gezet of kan dat niet? Nou, dat laatste, dat laatste uh, zal niet, zal niet zo snel gebeuren. Er is natuurlijk maar kan wel wij zijn. Nee, het kan, het kan, het kan niet. Uh, volgens het NAVO-verdrag. Uh, maar uh, er is wel natuurlijk van de zijde van de Amerikanen, die over zelf ook bezuinigen, hoor. we moeten in die, in die zin, ik breng één relativering aan, uh, Vele landen zijn aan het bezuinigen, maar Nederland doet het wel op een hele extreme manier. Amerikanen uh, die zich meer, nogmaals, op, op, op, op Azië richten, uh, zullen van de Europeanen meer vragen. Libië, dat wordt als een groot succes van de NAVO geafficheerd, en, en tot op grote hoogte is dat terecht. Maar vergeet u niet dat de Libische operatie vanuit de lucht onmogelijk was geweest zonder de Amerikanen. Europa kan dat zelf helemaal niet aan. Nee omdat we geen tankvliegtuigen hebben. En nee. omdat we moeite hebben met het uitschakelen van luchtverdediging, ja. etc. Ik ga die, niet in de techniek. Nee. Europa uh, stelt te weinig voor op dit terrein. Ja. En Nederland stelt binnen Europa ook te weinig voor op dit terrein. Ja, want wij bezuinigen al uh, jaren op defensie, zoals u zelf zegt. En wij voldoen ook al jaren niet aan de 2%-norm. Dus 2% van je bruto nationaal product dat je aan defensie zou moeten besteden... volgens de afspraken binnen NAVO-verband. Nee, we zitten, daar, we zitten daar ver onder. En nu zitten vele landen zitten daar, daar ver onder. Ja. Maar het gaat bij ons nu wel uh, extreem... Hard, de miljard in het huidige demissionaire kabinet en, en uh, ik hoop dat heer Samson dus niet gelijk zal krijgen en ik, ik hoop ook echt de VVD en de heer Rutte op uh, om, om daar uh, de voet voor te zetten en uh, om ervoor te zorgen dat, dat, dat dit soort extreme ingrepen uh, niet gebeuren. Goed, u klinkt ook tamelijk uh, bezorgd, uh, oprecht bezorgd. Uh, 12 november heeft u trouwens een ontmoeting met de Amerikaanse minister van Defensie, Leon Panetta is dat. Nee, uh, ik heb een ontmoeting met de oud-minister van Defensie, de meneer Cohen. Dat was ah, de minister van Defensie onder Bill Clinton. Juist. En wat, wat zegt u dan tegen die Amerikanen? Want die baden natuurlijk al langere tijd dat Europa zo weinig geld uitgeeft aan Defensie. Ja, dan zeg, dan zeg ik onder andere dat ik in het programma van de heer Kokkelman, Goedemorgen <laughs> Nederland, uh, uh, mijn zegje heb proberen te zeggen uh, over dit onderwerp. Maar ik zal daar ook nog eens, uh, nog eens duidelijk maken ja. dat, dat uh, men zich vergist uh, als men naar alle taken van de krijgsmacht kijkt ja. uh, uh, door dit hak-en-breekwerk uh, voor te zetten. Uh, denk ook eens even aan de Koninklijke Marsauce, ook onderdeel van de krijgsmacht. Ja. Ik noemde al piraterijbestrijding ja. rampenbestrijding. Ja. Uh, het behartigen van de belangen van het bedrijfsleven ja. uh, het Nederland bedrijfsleven wat, wat een wereldmarkt nodig heeft uh, kortom uh, uh, dat hele takenpakket van de, van de, van de krijgsmacht ja. en dan met daarbovenop als dak het artikel van de grondwet waarin Nederland wordt geacht... de internationale rechtsorde te beschermen... Dat, ja. dat kunnen we toch niet zomaar over boord gooien? Nee. Goed, uw punt is uh, helder aan het adres van de heren Samson en Rutte. Jaap de van mij voormalig secretaris-generaal van de NAVO. U moet trouwens ook weggaan, dat is bijna kwart voor tien. Hartelijk dank. Geen dank. De vraag van vandaag. Elke dag stellen wij u de gelegenheid om een vraag te stellen... bij een nieuwsgebeurtenis die u het bijzonder interesseert. Het rommelt binnen GroenLinks, dat kan u niet zijn ontgaan. Prominenten uit de partij stellen zelfs voor de partij maar te ontbinden. Kan een partij die nog in de Tweede Kamer zetelt eigenlijk worden ontmanteld? Dat is de vraag aan Bert van den Braak. En die is parlementair historicus aan de Universiteit van Leiden. Als een politieke partij die, die in het parlement is vertegenwoordigd... wordt ontbonden, dat is eigenlijk net als bij, bij een vereniging. Maar er zijn twee dingen van belang... Zoals een vereniging kan worden opgeheven, ja, dat moet altijd door de leden gebeuren. En, uh, uh, nou, bij een partij is dat dan een congres. En, uh, uh, over het algemeen wordt dat dan met een uh, tweederde meerderheid uh, moet dat dan worden besloten. Dat is wel eens een keer bijna gebeurd. Dat was uh, met D66, uh, zo rond 1975. Die stonden toen heel erg slecht. En toen is er wel een uh, voorstel gekomen om d 60 op te heffen, maar dat heeft het toen niet gehaald. Nou zit zo'n partij natuurlijk ook nog in het parlement. En eigenlijk heeft zo het opheffen van een partij heeft geen gevolgen direct voor, uh, voor, wa, voor de Kamerleden. Want die blijven gewoon zitten, die zitten daar voor vier jaar. Uh, het enige is natuurlijk wel dat ze dan ja, eigenlijk uh, niet meer namens een partij zitten, maar dat ze op persoonlijke titel in het uh, parlement vertegenwoordigd zijn. Al dus het antwoord van de parlementaire historicus. Heeft u ook een vraag bij het nieuws? Mailt u ons dan naar goedemorgennederland.kro.nl voor uw vraag van vandaag. Dan gaan we terug om de hoek hier in Hilversum. Motoren. En Harm van Attenveld. Glazen pand op het industrieterrein van Hilversum. Ramvol motorfietsen. Ik loop hier naar binnen. Het is een bedrijf van Roger van der Kuijndel. Goedemorgen. De derde generatie motorfietsen verkopen, geloof ik. Hè? Ja, klopt. derde generatie. Sinds 1928. Uw opa begon ermee. Ja, allemaal erfelijk belast. Ik ben hier omdat gisteren de Tweede Kamer zich uitsprak tegen APK op bromfietsen, aanhangwagens en ook op motoren. Dat hoeft niet, alleen op auto's in Nederland. Het was wel een plan van de Europese Commissie. Die wil APK in de hele Europese Unie gelijk trekken. Wat vindt u eigenlijk? Had dat wel gemoeten, APK op motoren? Nee, wij vinden dat het niet nodig is om APK op motorfietsen te gaan uitvoeren. Waarom niet? Want het lijkt me financieel wel interessant... als je hier elk jaar die mensen over de vloer krijgt om die APK te regelen. Ja, dat klopt. Financieel gezien zou dat ook best interessant zijn. Alleen het aantal ongelukken wat daadwerkelijk veroorzaakt wordt... door motorfietsen met een achterstallig onderhoud dus te verwaarlozen. Ja, want als je het hebt dan over die ongelukken... één op de tien verkeersdoden is nog altijd een motorrijder. Dat zijn vaak jonge mensen van 20 tot 24 jaar. En er wordt gezegd, ja, dat komt ook omdat er weinig routine is. Mensen rijden maar gemiddeld 3700 kilometer per jaar. Maar u zegt, zo'n APK, die verandert daar niks aan. Nee, die verandert daar niets aan. Sowieso is dat natuurlijk een doelgroep waar meerdere ongelukken mee gebeuren... bij welk voertuig dan ook. Vanaf 19 januari is er sowieso een getrapt rijbewijs. Dus dan moet je in drie stappen het vol rijbewijs halen. Uh, daar zijn zometeen alleen maar nieuwe motorfietsen voor beschikbaar. Dus dan haal je meteen de, de achterstallig onderhoud uh, haal je daaruit als het al zou zijn. Dus ik zie dat niet als een, uh, als een punt. Uh, voor, speciaal voor die uh, klasse, motorrijders. Hoe krijg je dan dat aantal verkeersdoden wel naar beneden? Uh, ja ik denk doordat er gewoon meer motorfietsen in de ronde zouden rijden, dat het dan al gewoon wat meer algemeen goed zou worden. En dat zou ook beter zijn voor u. Laten we even kijken hier uh, naar uh, de werkplaats. lopen we hier tussen de fietsen door langs een schaars geklede dame op een reclameposter. En dan hier is het de Walhalla voor de monteurs. Daar staat een zwart racemonster. Ja. Of is dat geen racemonster? Nee, dit is een sportieve tour motorfiets. Topsnelheid? 180. Ja. En, en hoeveel geluid maakt zo'n ding? Zullen we dat even laten horen? Ja. Nou, dit is het geluid van de motorfiets En deze heeft... Uh... Dan wel overlopen. Ja, nou oké. Okay. Behoorlijke teringherrie zou ik zeggen. Deze maakt iets meer geluid dan, uh, dan uh, standaard. Ja, want Ik zat even die plannen van de Europese Commissie voor dat gelijk trekken van die APK te bestuderen. En toen dacht ik, nou één punt hebben ze wel, want ze willen ook gaan kijken naar het geluid. En wat dat betreft zou ik zeggen, ja, APK op motorfietsen, prima. Want dan wordt er iets gedaan aan die herrie. Ja, maar dat is de laatste jaren sowieso al heel veel minder geworden. Uh, er komt steeds meer zelfregulering vanuit de, vanuit de motorbranche. Dus de echte open uitlaten, dat is eigenlijk al, al jaren echt uit. Maar dit is geen open uitlaat? Dit is net een wat sportievere uitlaat die hier in zo'n uh, grote ruimte wat, uh, wat meer klinkt als buiten. Buiten hoor je maar eens niet. Buiten hoor je hem inderdaad een stuk minder. Ja. Als dan... Europa, Brussel, wel een maatregel moet nemen die in het belang is van de verkeersveiligheid. Welke maatregelen zouden ze dan wel moeten nemen? Ik vind dat de Europese regelgeving die is, dat je na een aantal jaren uh, autorijbewijs gewoon met een uh, 125% fiets uh, in de ronde kan rijden. Dat zou wat mij betreft, zouden wij dat helemaal toejuichen. Dat in het buitenland, in Frankrijk mag dat wel. U zegt, doe dat hier ook. Dan zijn er zijn al meer fietsen op de weg. Dan zijn de mensen meer gewend. En dan verkoopt u ook nog eens weer eens wat. Ja, nou ja, dat is inderdaad een positief uh, iets wat erbij komt. En uh, ik, ik denk, waar, waarom als je naar een aantal jaren, of wanneer je je autorijbewijs haalt... dat je wel ineens bronfiets kan rijden. Waarom dan niet op een 125-zijn-modofiets? Dat was het geluid vanochtend hier... vanuit de werkplaats van de motorhandel in Hilversum. Zij Harm van Attenveld. Straks, Spaanse burgemeester plundert de supermarkt. Maar eerst. 3, 2, 1, go! Deze dag, 1965... Dit programma zal u muziek brengen in hoofdzaak lichte muziek... ter begeleiding van uw dagelijkse bezigheden. En ik wens u alle als luisteraars toe dat u er veel genoegen aan zult beleven. U hoort de stem van minister van Cultuur Maarten Vrolijk... die deze dag in 1965 de luisteraar dat genoegen wenste... op de nieuwe zender Hilversum 3. Die moest het antwoord zijn op de succesvolle piraat Veronica. Harmen Siezen was in die dagen piepjong en werkte als DJ... bij de concurrent van die nieuwe zender. Toen Hilversum 3 begon, toen was dat eigenlijk de aanleiding van het succes dat Veronica had. NCRV, Hilversum 3, nee we noemen geen namen. Wij lagen buiten gaats met een schip en we stonden de hele dag, eh, ja, popmuziek heette dat toen nog niet, lichte muziek uit. En dat, eh, dat was helemaal nieuw voor de mensen. Lusie. Uh, natuurlijk, allemaal nieuw wat wij deden. Met reclame er tussendoor. Dus dat stond zo ver af van Hilversum 3. Dat toen heel voorzichtig begon met, uh, met, met gewoon uh, plaatjes draaien en dan af en toe uh, een disjokje ertussen. Dat heette ook geen disjokje, maar presentator. Goedemiddag allemaal, thuis of waar u ook bent. Vriendelijk welkom, bij Warend. En wij dachten, nou, ik ben benieuwd wat ze ervan maken. En ze hadden natuurlijk ook lang niet zoveel mogelijkheden om. Uh, um, um, achter elkaar uit te zenden, want het werd steeds onderbroken... door allerlei, allerlei nieuwsrubrieken en dat soort dingen. Veel luisteraars immers zijn niet gebrand op het gesproken woord, zoals dat in de oproep heet. Maar dan zou er dus een zekere tegenstelling in kunnen zien... dat het eerste wat u over dit net hoort geen muziek is, maar een toespraak... en dan nog wel van een minister, wat ook al niet zo leuk is. Tijd was ik net getrouwd, dus ik dacht, nou, laat ik... na een jaartje dacht ik uh, aan boord gezeten hebben. Ik vind het niet leuk om een week uh, aan boord te zitten en een week thuis. Dus toen ben ik er maar mee opgehouden. Waar. Toen ben ik keurig uh, heb ik me gevoegd naar de publieke omroep. Ja. Meneer de voorzitter, in, in vakkringen heb ik begrepen dat men onderscheid maakt tussen popmuziek, familiale muziek en avondstemmingsmuziek. Toen ben ik naar de trots gegaan, die werd toen ook opgericht in 1966... en daar tot 1969, en toen naar het journaal. Als het gaat over dat brengen van die Veronica-formule op Hilversum 3... het is dus niet zo dat je zegt, ah, daar heb je de NCRV. Nee, het gaat erom dat men zegt, ah, daar heb je Hilversum 3. Dat vandaag voor het eerste eten ingaat, gaat... mogen ons Nederlandse volk ook door de uitzendingen op dit net... op het beste worden gediend. Pharmacies over de start van Hilversum 3. Tegenwoordig 3 FM deze dag in 1965. Dit is Radio 1. Goedemorgen Nederland. 7 voor 10, u luistert nog steeds naar de KRO hier op Radio 1. Terwijl de Spaanse regering met harde maatregelen... een miljardertekort probeert weg te werken... worstelt het land ook nog eens met een toenemende armoede. Steeds meer burgers lappen nu de wet aan hun laars. Een meest recente voorbeeld is Juan Gordillo, als ik het goed uitspreek. De burgemeester van een dorpje in Andalusië. Lex Rietman, onze man in Spanje, goedemorgen. Goedemorgen. Wat heeft deze burgemeester gedaan? Ja, deze burgemeester, ja, het is een man van 60 jaar... Hij heeft al een leven van strijd tegen grote grondbezit en de armoede... Uh, achter de rug, maar hij uh, werd internationaal bekend uh, afgelopen zomer toen hij met 400 leden van de Andalusische vakbond uh, de SAT, uh, twee grote supermarkten, bestormde. Nou ja, bestormde. Ze wandelden binnen met die mensen en ze haalden daar voedsel weg uh, om dat uit te delen aan, uh, aan de armen, aan gezinnen die, gezinnen die dakloos waren geworden nadat nou, ze uit hun huis waren gezet. En ja, zo werd hij dus bekend en, uh, als de Robin Hood van Andalusië. Ja, en doet hij dat nog steeds? Nou ja, uh, hij, hij uh, wisselt zijn acties af. Uh, hij uh, na deze na deze actie van. Uh, kijk, je, zijn doel is vooral het aandacht vestigen op problemen. Hè, dus dan moet je niet elke keer hetzelfde doen. Zijn volgende actie was uh, om drie weken lang door uh, Andalusie. Te trekken van dorp naar dorp. Om, euh, nou ja, met hetzelfde doel. Hè, om euh, elke keer op bezoek te gaan bij de plaatselijke gemeentebesturen. Te vragen om niet mee te werken aan het bezuinigingsbeleid. voor zover dat euh, de, de armen treft. Hè, dus de sociale euh, dienstverlening en dergelijke. En euh, ook om de gemeente te vragen om niet mee te werken aan het euh, uitzetten. aan huisuitzettingen van mensen die de hypotheek niet meer kunnen betalen. En dat is een groot probleem in Spanje. Er zijn zo'n 500 gezinnen per dag. die uitgezet. Worden. Dus uh, dat is dan zijn doel uh, met deze actie geweest. Ja, maar als je in Nederland bijvoorbeeld een supermarkt binnenloopt... en je klauwt hem leeg en je gaat het aan de armoede buiten staan aan te, uit te delen... dan word je gewoon hartstikke opgepakt. Is die, man, uh, is die man vastgezet of niet? <tiedacht> Nou, uh, nee, nou ja, hij heeft zelf ook niet, uh, hij is zelf die supermarkt niet binnengegaan. Hij was uh, zelf uh, zat hier buiten in de, in, de, in de auto te wachten. Uh, hij is zelf niet opgepakt. Uh, een, een aantal van zijn, eh, uh, van, van zijn mensen van het vakbond uh, wel hoor. Die hebben wel, uh, die hebben wel verklaring moeten afleggen tegen de politie. Uh, hij heeft, uh, en Gordillo is ook uh, parlementair onschendbaar, want hij is ook uh, lid van het, van het regionale het parlement in Andalusië. Uh, maar even gezegd als ik de gevangenis in moet... dan uh, zie ik uh, af van de onschendbaarheid en dan, dan doe ik dat gewoon. Ja. Goed, Want uh, zegt hij, het is voor mij een eer om de aandacht te vestigen op de gevolgen van de crisis op deze manier. Ja, Dus uh, we hebben een, een Spaanse uh, Robin Hood en uh, zijn de dames en heren in Madrid... En met name de premier daarvan uh, geschrokken of uh, valt het allemaal wel mee? Ja, die, die hebben toch wel uh, vrij heftig gereageerd. Want uh, ik denk dat ze wel in de gaten hebben dat, uh, ja, dat dit niet een op zichzelf staande man is. Het is geen, uh, geen, geen uh, uh, een maloot zonder enige steun. Het was zelfs zeer opvallend. Want in, in de media en uh, de grote media en de grote politieke partijen... Die waren allemaal zeer afkeurend en, en soms zelfs vijandig tegenover hem en zijn acties. Ja. Maar onder de bevolking blijkt hij toch flinke sympathie te hebben. En dat ja. is wel, wel ja, potentieel Politieke bedreiging natuurlijk ook. Lex Rietman, onze man in Spanje. Ik dank je zeer. Zometeen gaan we verder. Dan met economische crisis, verriekt de sfeer op de werkvloer. Naar het nieuws met Dorot Meegens. Tot zo. KRO. Goedemorgen Nederland. Kies KRO. WK kwalificatievoetbal op Radio 1. Morgen om 8 uur. De doelbal die volkomen over de bal heen maakt. Zet Nederland, Andorra. En dat Nederland veel snel koud die De moet naar links ja. Daar is wat ruimte. En West langs de lijn. Morgen om 8 uur. De bal gaat erin. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Heeft u een vraag aan de Rijksoverheid? Ga dan naar www.rijksoverheid.nl